En nu is Max ook dood. Iedereen om mij heen is dood, vertrokken, onbereikbaar. Wat moet ik hier eigenlijk nog, oma? Ik kan net zo goed proberen om mijn vader te vinden. Maar stel je voor, Kuku, je vindt hem en hij wil niets van je weten. Het is nu al vier jaar geleden en hij heeft nooit meer iets van zich laten horen. Als hij mij ziet en hij wil nog steeds niet met mij te maken hebben... dan weet ik dat tenminste. En school? Hoe moet het daarmee? Ik weet genoeg. De belangrijkste dingen heb ik toch al niet op school geleerd. Maar denk even na, nog een jaar en je hebt je eindexamen. Je wilt toch gaan studeren, of niet? Ik denk het niet, oma. Hé, hey. wat wil je nu? Kukku. Er gaat iets vreselijks gebeuren als je weg bent. Hoe oh, kom je daar nou bij? Ik voel het. Onzin. Ik ben misschien een paar maanden weg... en ik zal u van alles op de hoogte houden. En daarna kan ik ook nog altijd weer naar school... als, als u dat per se wilt. Wanneer wilde je gaan? Zo gauw mogelijk. Maar waar wilde Quintin zijn vader zoeken? Dat heb je vast en zeker weer sterk gemanipuleerd, Engel. Ja, zou ik na al die krachtinspanning de zaak laten verprutsen? Quinten koos als eerste voor Italië. Hm. Daar was hij nog nooit geweest. Eindelijk, met eigen ogen, de bouwwerken van Palladio bekijken. Dag, oma. Dag, Quinten. Pas op jezelf. En bel me.